Gert Kluk. Egypte viert vertrek Mubarak tot diep in de nacht. CDA wil dat OM vaker zelf straffen oplegt... en Algerije maakt zich op voor protest tegen president. Tot diep in de nacht hebben Egyptenaren het vertrek van president Mubarak gevierd. Rond vier uur werd het rustiger op het Agriëplein. Enkele duizenden mensen bleven napraten. De hele avond en een groot deel van de nacht was er sprake van een enorm volksfeest. De mensen dansten, zwaaiden met vlaggen, zongen liederen en staken vuurwerk af... In de straten na het plein in Cairo stond het verkeer muurvast. vast. Ook in veel andere grote steden zijn Egyptenaren massaal de straat op gegaan. In Leuzen vroegen ze de mensen om de berechting van de verdreven president. Verder eisen ze het fortuin dat Mubarak vergaarde. Zijn familie zou goed zijn voor 70 miljard dollar aan vastgoed en buitenlandse banktegoeden. In andere landen is het aftreden van Mubarak ook gevierd, onder meer in Tunesië, Marokko en Libanon. Op Twitter is Egypte een van de meest besproken onderwerpen. Uit de hele wereld komen felicitaties aan de bevolking. President Mubarak stapte gistermiddag op en droeg zijn macht over aan het leger. Op zijn aftreden zijn veel positieve reacties gekomen. Mohamed El-Baradei, die een boegbeeld van de oppositie is geworden, noemde het de mooiste dag van zijn leven. President Obama zei erop te vertrouwen dat Egypte naar hun land vreedzaam zullen ontwikkelen tot een democratie. En premier Rutte sprak van een historische gebeurtenis. Het CDA in de Tweede Kamer wil dat het Openbaar Ministerie... veel vaker een straf oplegt zonder tussenkomst van de rechter. Dat kan nu ook al, maar volgens de fractie gebeurt het nog te weinig. Het CDA vindt dat een afhandeling door het OM van lichte, veel voorkomende criminaliteit niet uitzondering moet zijn, maar regel. En de regeringspartij krijgt steun van in elk geval de PvdA. Het OM zou nog dezelfde dag een straf moeten opleggen. Mensen die het daar niet mee eens zijn kunnen alsnog naar de rechter. Als het OM meer zelf afhandelt, is dat goed voor de snelheid en het ontlast de rechtelijke macht, vinden de CDA en PVDA. In Algerije maken betogen zich op voor een grote protestmars door de hoofdstad. De overheid heeft de demonstratie verboden... en 10.000 agenten naar Algiers gestuurd. Die moeten voorkomen dat de betoging doorgaat. Maar de organisatie van de protestmars heeft al laten weten... niet te zullen zwichten voor de druk van de veiligheidsdiensten. Bijna drie weken geleden liep een demonstratie uit op gevechten met de politie... waarbij tientallen mensen gewond raakten. In de schaduw van de gebeurtenissen in Egypte is het volksprotest tegen het regime in Algerije de afgelopen dagen verder toegenomen. De betogers eisen het vertrek van de 73-jarige president Bouteflika, die sinds 1999 aan de macht is. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een rechter en een officier van justitie in Zwolle. Die zouden ongeoordeeld privégegevens hebben opgezocht in het interne computersysteem. Ze zouden in het systeem van justitie hebben gekeken naar het strafblad van iemand...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 De Colombiaanse terreurorganisatie FARC heeft twee gijzelaars vrijgelaten. Een lokale politicus en een marinier werden op twee verschillende locaties overgedragen aan het Rode Kruis. Woensdag werd ook een gijzelaar vrijgelaten en de verwachting is dat de FARC morgen nog twee mensen laat gaan. Volgens de rebellengroepering moeten de acties gezien worden als een stap in de richting van vredesbesprekingen. Maar de Colombiaanse regering eist dat alle gijzelaars worden vrijgelaten voordat er over vrede kan worden gepraat. Het weer het is bewolkt met vrijwel overal regen. In het noordoosten kans op sneeuw, later ook daar regen. Het wordt vanmiddag 3 graden in het noorden tot 12 in het zuidwesten. Bij een stevige zuidwestenwind. Morgen droog, wisselend bewolkt en 8 graden.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 Een hele morgen. Het is 12 februari, de dag na de revolutie in Egypte. De dag waarop we niet alleen kijken naar het feest van afgelopen nacht... maar ook vooruitblikken. Want hoe nu verder? Dat doen we met onze verslaggevers ter plekke. Mensen die al heel lang in het land wonen. En natuurlijk ook met Bertus Hendricks. En verder kijken we deze ochtend naar Fiat... want Italië is bang dat het bedrijf vertrekt. En het WK schaatsen. Dat begint namelijk vanavond in Galgary. Het natuurlijk in Egypte, want Egypte ontwaakt. Het ontwaakt na een turbulente dag. Hosni Mubarak, de man die het land 30 jaar lang in een ijzeren greep hield... die trad gisteren om vijf uur af. Na 18 dagen van aanhoudende protesten heeft het volk alsnog zijn zin gekregen. In Cairo is onze correspondent Sander van Horen. Sander, hoe lang is het doorgefeest vannacht? Nou, heel erg lang. Ik ben om half drie naar bed gegaan... en toen was het nog in volle gang. Maar toen zag je wel dat het vooral op het plein was... Uh, voor het gebouw van de staatstelevisie wat daar uh, vlakbij ligt. Maar dat het op uh, de stukken ertussen al wat leger begon te worden. Het is natuurlijk ook logisch, heel veel mensen zijn komen kijken. Er zaten ook heel veel gezinnen met kinderen bij. En die, uh, die gingen om een uur of twaalf toch al steeds meer naar huis. Dus uh, toen ik voor het laatst keek, toen waren de bruggen bijvoorbeeld... richting het Taghiërplein, waren ook alweer behoorlijk leeg. En verder geen wandklanken? Nee, nee het, het, uh, ik heb gisteren echt alleen maar het mensen gezien... Ik, uh, regelmatig rondgelopen dat ik dacht... ...als er doden vallen, dan gebeurt het door het verkeer. Uh, want dat was een gekke huis. Busjes vol met mensen. Mensen op straat, want mensen die stapten gewoon uit de busjes... ...omdat die busjes niet meer verder konden. Brommers die er tussendoor kriskrasten... ...en dat alles nogmaals in een goede sfeer. Uh, weer die uh, Egyptische staatstelevisie... ...die liet wel huilende mensen zien. Mensen die het jammer vonden dat uh, Mubarak weg is. Mensen die dat zelfs in demonstratieverband deden... maar ik heb die demonstraties niet gezien. En het is mij in elk geval niet bekend... dat die demonstraties in de buurt waren... van die ene hele grote demonstratie in het centrum van Cairo. Dus volgens mij heeft dat ook niet tot confrontaties geleid. Ja, vandaag kunnen ze in ieder geval een beetje uitrusten... want het is nog een vrije dag in, uh, in Egypte. Ja. Maar ja, uh, gaan ze naar nou morgen echt aan het werk? Uh, ik denk het haast wel. Kijk, vandaag uh, is die vrije dag. Het is rustig op dit moment op het uh, plein. Ik bedoel, natuurlijk was het een feest gisteren, maar mensen die zitten daar al meer dan twee weken, bijna drie weken. Dus men is ook moe. En ook die mensen op het plein, uh, die zeiden des gevraagd, uh, voor zover we werk hebben, willen we daarmee mee door? En uh, de mensen op het plein, hè, want daar wonen mensen, daar werken gewoon mensen, uh, er is hen uh, natuurlijk veel aangelegen om. Uh, ...daar weer mee door te gaan. Het plein is een hele centrale verkeersader in uh, Cairo. Uh, de mensen die moeten weer naar het Nationaal Museum kunnen. Vlak daar om de hoek in een van de zijstraten ligt uh, de grote Amerikaanse universiteit. Studenten moeten daar weer naartoe uh, kunnen. En uh, Desgevraagd was ook niemand op het plein uh, van plan om Egypte te gronden te richten, economisch gezien. Dus ik denk toch dat na vandaag dat leven op dat symbolische plein heel snel weer zijn normale gang zal vinden. Ja. En het leger, um, want da daar gaat het dan uiteindelijk om. Hebben ze daar dan vertrouwen ja. in? We we een groot vertrouwen, ja. En het was ook wel heel erg leuk gisteren om te zien... dat die, die militairen die de, de afgelopen dagen steeds hebben gestaan... die uh, stonden er nog steeds. Um, ze traden de afgelopen dagen niet op. En dat deden ze eigenlijk nog steeds niet. Ik bedoel, ze stonden, ze lachten, de duimen gingen omhoog. Uh, mensen gingen met de militairen op de foto's. Kinderen werden op schouders gehesen, maar... De, de, de, de hossen heb ik ze niet mee zien doen. Dus dat, dat, militairen zijn nu aan de macht. En de mensen hebben vertrouwen in dat leger. En dat is op zich uh, heel aardig. En gevraagd eh, hebben ze daar niet echt een antwoord op hoe het toch komt dat het leger... ...natuurlijk Mubarak aan de macht hielp en aan de macht hield. En dat het leger dus onderdeel is van dat systeem waar ze dus zo tegen gedemonstreerd hebben. Waar die revolutie tegen begonnen is. Die link die wordt misschien door buitenlanders gelegd maar door de bevolking, in elk geval gisteravond helemaal niet. Men staat achter het leger, het leger staat achter het volk. Het is een soort mantra die keer op keer herhaald wordt. Ja, nou, goed, dankjewel Sander. We praten verder met uh, Jos Strengholt. Die woont al heel erg uh, lang in uh, Egypte. Dat is natuurlijk inderdaad een merkwaardig iets voor in ieder geval uh, ons hier. zo. Uh, wat Sander net schetste, de rol van het leger. Aan de ene kant uh, Mubarak in het zadel geholpen. En nu lijkt het wel alsof ze de bevrijders zijn. Ja, ik heb de indruk dat mensen zo, zo dringend nodig hadden... dat er echt een symbool kwam van het succes van de, van de demonstraties. En dat was de val van Mubarak. Dat ze voor het moment even alle knopjes om hebben gezet... en nog, nog even niet zo erg nadenken hierover. Maar de, de gedachte dat uh, het leger uh, vriendelijk is... Uh, en, en blijmoedig Mubarak nu heeft weggestuurd... dat is nou, bijna een lachertje. Want het leger is, is het regime. Het leger is de eigenaar van, van ongeveer het halve land. En... Uh, ik denk dat je het veel beter kunt zien... als dat het leger nu Mubarak geofferd heeft... zodat ze hun regime zoveel zo mogelijk zelf kunnen voortzetten. Ja. Nou, ja, Dat wilde eigenlijk, was dat een van de eisen... Hè, dat ook het regime zou veranderen. In het Engels regime change uh, werd dat genoemd. Maar dat, dat gebeurt niet. Mubarak is de enige die geofferd is, zegt u? Nou, die indruk heb ik wel. Uh, en, en nog een paar andere ministers... die ook nu onderzocht worden op hun, uh, de herkomst van hun miljarden. Maar... Uh, ik zie eigenlijk weinig beloftes die ik niet al een week geleden ook hoorde. Bijvoorbeeld van, het, van Mubarak. Nou, nou zegt het leger, wij gaan helpen dat er een democratisch proces komt en zo. Nou, het, het leger is zo intrinsiek in zichzelf tegen zo'n proces gekeerd. Want het zou hun de kop kosten. Dus ik denk dat de, de, nou, de echte interessante dingen gaan nu gebeuren in de komende dagen. De vraag gaat worden, wat gaat het leger doen om dat vertrouwen vast te houden? Uh, welke burgers gaat het bijvoorbeeld vragen om in een commissie te gaan zitten... om samen tot een hervorming van de grondwet te gaan komen. Uh, dat, dat soort stappen die gaan cruciaal worden. Een van de redenen waarom ik, ik helemaal niet denk dat het leger zo'n andere houding zal hebben... dan het een paar maanden geleden had, is dat natuurlijk dezelfde mannen die de leiding hebben... Uh, ja, die, die, daar zijn er foils van bij de geheime diensten van Egypte. President Mubarak heeft keurig bijgehouden wie de leiders van dit land waren... en waar zij hun miljarden vandaan hebben. Deze mensen houden elkaar allemaal in een soort wankel evenwicht. Mensen weten dingen van elkaar die niet gezegd mogen worden... of, of de mensen vallen ook. En dat geldt ook voor de top van het leger. Ja, dus eigenlijk zegt u van ze hebben een soort vlucht naar voren uh, genomen... en we moeten nog maar afwachten of uiteindelijk die hele democratisering... die beloofd is, of die ook inderdaad daadwerkelijk tot stand komt. Nou, ik, ik geloof vast dat er een democratisering gaat plaatsvinden. Maar de echte vraag is of je dan toch weer een democratie krijgt... waarbij het leger op de achtergrond de grote eigenaar en machthebber blijft of dat het leger uh, zich uh, schikt naar wat de democratie voorschrijft. En daar heb ik mijn grote vraagtekens bij. Ja, en dat zal de komende dagen, die zijn in die zin cruciaal. Um, want dan, daar moet dat uit blijken, namelijk uit wie in allerlei commissies zitten. Want als daar mensen uh, in zitten die ook inderdaad in het verleden een rol hebben gespeeld... dan zegt u, dan houden ze nog stevig de touwtjes zelf in handen. Nou, er moeten ook wel wat mensen inkomen die in het verleden een rol gespeeld hebben. Want je kunt nauwelijks buitenstaanders vragen, om, om, om, uh, die, die dus onbekend zijn, om uh, het land nu verder te helpen. Dus ik denk dat ze met namen gaan komen als Amar Moussa. En, en die, die vallen ook goed bij de demonstranten. Uh, maar wat ik opvallend vind, de demonstranten hebben gisteravond op het plein al, aan elkaar lopen teksten en e-mailen... dat ze vandaag het plein gaan schoonmaken. Dus vandaag wordt alles weer weggehaald. Morgen is er weer een, een normale werkdag. Zoals uh, Sander ook al zei. Ja. En als je een beetje cynisch bent, dan zeg je... nou, dan heeft het regime gewoon voor elkaar gekregen wat het wilde. Ze hebben alleen Mubarak hoeven te offeren. Ja, dan is het inderdaad met een goedkoop offer... Een, nou ja, een koningsoffer, zo zou je het dan misschien kunnen omschrijven. Ja, dat is niet goedkoop, want het nee. is heel pijnlijk. En zelfs mensen die echt fel tegen dit regime zijn, heb ik, me horen, heb ik horen zeggen... dat ze het eigenlijk toch een schande vinden dat ze zo omgaan met de president... die een held was van het volk in de oorlog, de oorlog tegen Israël bijvoorbeeld. Dus er leven ook wel veel pijngevoelens. En niet eens alleen bij mensen die echt aanhangers van Mubarak waren. En wat Sander beschreef, wat op de staatstelevisie te zien was... waren er inderdaad ook mensen, bijvoorbeeld bij u in de buurt... die het echt ook heel uh, vervelend vinden en verdrietig waren dat Mubarak wegging? Nou, die bleven gisteren wat binnen. Die bleven wat binnen. Die, die deden even niet mee, want dit is voor hen natuurlijk ook pijnlijk. Want, want iedereen vraagt zich af wat gaat nu gebeuren. En in een echte situatie van democratisering, als dat nou echt zou gebeuren, dan gaan er veel meer koppen vallen natuurlijk. Uh, van, van die hele kliek rond de Nationale Democratische Partij. Nou ja, die, die, die waren dus zwijgzaam. Maar ik, ik zag ook inderdaad een half uur geleden nog op staats TV mensen die het hadden over een grote president Mubarak en wat schandalig het is hoe die nu behandeld is. Het worden spannende dagen, ook de dagen na de revolutie. Minister Engel, dank u wel voor het gesprek. Straks dit weekend begint de verkiezingscampagne hier in Nederland... voor de Provinciale Statenverkiezingen. Die begint morgen hier op deze zender op Radio 1 met het verkiezingsdebat. Na half acht hoort u er meer over. De verkeersinformatie er wordt gewaarschuwd voor gladheid in het Noordoosten... door, let wel, sneeuw en ijzel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten... De Egyptenaar Farouk heeft er 30 jaar op gewacht op het aftreden van president Mubarak. En nu het zover is, kan hij zijn emoties nauwelijks de baas. Onze verslaggever, Garry van Pinksteren, spreekt met hem in een Egyptisch café in Amsterdam-Noord. Ik ben terug in een café waar ik eerder was in Amsterdam-Noord... een Egyptisch café. En de sfeer is nu totaal anders. Er wordt nu stil. Want iedereen kijkt naar wat de militairen nu te zeggen hebben op de televisie. Wat heeft u net gezegd? Ben bent zo ontroerd. Ja, u krijgt tranen in uw ogen nu. Hè? Waarom bent u er zo door ontroerd? Omdat hij, hij gaf een teken van respect aan alle doden die, die, die gevallen zijn tijdens de demonstratie. Daarvoor salueerde hij. Ja, en hij zei dat wij al die levens respecteren. En toen gaf hij die salut Ze respecteren de mensen echt. Dat heeft de politie nooit gedaan. Maar het is nog steeds wel het leger wat aan de macht blijft, hè? Tijdelijk, dat heeft hij gezegd. Hij zei, het leger is geen vervanger van de constitutionele legitimiteit. Maar we zijn alleen aanwezig om die zaak te regelen. Heeft u zelf ook familie of vrienden die gewond zijn geraakt? Of die, die... Nee, nee, nee. Maar iedere Egyptenaar is een vriend of een broer of iemand die onnodig doodgemaakt wordt, mag niet. Bent u blij dat dat nu allemaal achter de rug is? Ja, zeker, Het is afgelopen met een rot regime die veel te veel en veel te lang gezeten heeft, heeft alleen maar rotzooi en verderf gezaaid in het land. Provincie Ismailia, bij de Suezkanaal. En daar is ook iedereen op straat, hè? Zo de te zien. bevolking is op straat, kijk maar. De mensen zijn echt blij. Want wat voelt u als u dat ziet? Ik, ik kan mijn gevoelens niet beheersen. Ik ben zeer geemotioneer. geemotioneerd. Geemotioneerd. Ik, ik zit 30 jaar op te wachten. Werkelijk, 30 jaar op te wachten. Anders was ik hier niet. Nee, dan was u in Egypte gebleven? Ja. En denkt u nu zelf ook wel eens erover om terug te gaan naar Egypte? Als de grondwet werkelijk veranderd is, dan ga ik terug. Ja, ja, zeker. De reportage was van Gary van Pinksteren. Na half acht praten we verder met Bertus Hendricks. En we zoeken ook nog eventjes contact met onze correspondenten... onder andere in China en Amerika... om te kijken hoe daar het nieuws is gevallen. Dan het andere nieuws, sportnieuws om te beginnen. De schaatswereld maakt zich op voor het WK Allround. Het gaat vanavond beginnen in Calgary. Het wordt natuurlijk gevolgd door onze verslaggever... Sebastian Timmerman. Sebastian, laten we eens eventjes beginnen bij de mannen. Want uh, Sven Kramer, titelverdediger, is er niet bij uh, vandaag. Wat kunnen we om te beginnen verwachten van de Nederlandse mannen? Nou, er zijn er vier uh, die rijden. En uh, ik denk dat Blokhuizen en uh, Verweij, Jan Blokhuizen en Koen Verweij... de uh, belangrijkste twee ze op voorhand zijn. Rens Rottevel. En uh, Wouter Oldeheuvel zijn de andere twee. Bij het EK uh, kwamen zij niet op het podium. Rottevel was daar ziek. Wouter Oldeheuvel is de afgelopen twee seizoenen... Nederlands kampioen allround geworden. Maar viel bij het EK toch wel behoorlijk tegen. Uh, heeft dus wat goed te maken wat dat betreft. Dus uh, velen kijken naar Koen Verwij en vooral naar Jan Blokhuizen. Blokhuizen werd tweede op dat EK. Uh, Koen Verwij werd daar derde. Het leuke is vooral eigenlijk bij Blokhuizen... Uh, dat hij er niet voor schroomt om zijn uh, ambities gewoon hardop uit te spreken. Uh, zeker na nou wat ik op het EK heb laten zien en uh, de vorm waarin ik nu verkeer dat ik uh, ja, toch wel tot de podiumkandidaat behoor En misschien ook wel tot de titelkandidaat. En Koen? Uh, ja, Koen uh, is volgens mij ook goed. Uh, hij had wel wat problemen met zijn materiaal, begreep ik, maar dat is volgens mij, uh, heeft hij dat verholpen. Dus ja, van Koen verwacht ik ook gewoon uh, hele goede prestaties hier. Ja, Jan Blokhuis en Koen Verweij zijn uh, generatiegenoten... zijn in het verleden allebei alles wereldkampioen bij de junioren geweest... komen allebei uit Noord-Holland, hebben allebei geskillerd... Uh, zijn lange tijd uh, buiten de baan ook uh, goede vrienden uh, geweest... contact is nu ietsje minder... omdat ze allebei bij een commerciële ploeg rijden... bij twee verschillende ploegen... dus dan heb je wat minder vaak uh, met elkaar te maken. Um, maar uh, dat zijn toch wel twee van de Nederlanders... waarvan velen denken dat, uh, dat zij de hoogste ogen gaan gooien. En qua uh, buitenlanders moeten we toch vooral denken aan Johnny Davis... Ja, Sony Davis is topfavoriet, werd hier in 2006 wereldkampioen op uh, deze baan in Calgary. Uh, Skobrev natuurlijk, de Europees kampioen allround. En misschien ook wel Bukku, die viel ook heel erg tegen bij het Europees kampioenschap op die buitenbaan uh, in, uh, in Italië, in Colombo. Misschien dat dit ijs, dat snelle ijs van Calgary hem wel beter ligt. Hij heeft eigenlijk ook wel wat goed te maken. Ja, nou, laten we dan even naar de vrouwen kijken. We hopen natuurlijk op Irene Wüst, maar het zal wel Sablikova worden. Dat is de wereldkampioene van de laatste twee seizoenen en uh, maakt ook wel weer een goede indruk inderdaad. Al moet ik wel zeggen, ze ging onderuit op de training. Dat was even een uh, minder goed teken, maar ik geloof niet dat ze daar heel erg veel schade aan over heeft gehouden. Maar Sablikova is topfavoriete samen met Christine Nesbitt, de Canadese, uh, die natuurlijk het thuisvoordeel heeft. Ze kent deze baan, dat snelle ijs, uh, ze heeft er veel ervaring op. En uh, Nesbitt is dit seizoen al wereldkampioen sprint geworden... en kan voor een uh, nou, bijna unieke dubbel gaan zorgen... als zij ook wereldkampioen allround wordt. Er is één dame die er in het verleden in slaagde om in één seizoen Europee uh, wereldkampioen sprint en wereldkampioen allround te worden. Uh, de Oost-Duitse Karin uh, Kania. Uh, die deed dat ook nog eens drie jaar op rij, trouwens. Nou, dat zit er voorlopig voor Nesbitt niet in. Ze moet eerst maar eens proberen om dat één keer te proberen. Dat zijn de twee topfavorieten, wat mij betreft. Maar Wust die, die volgt toch wel direct daarna, hoor... want Maakt ook een, een ja, wel vrij ontspannen, goede indruk. En ik vond haar twee weken geleden in Moskou heel erg goed rijden. Dus als ze die lijn door weten te trekken... dan uh, gaat Wust zeker meedoen om, uh, om het podium minimaal. Ja, het ligt hoog, Kelkerie. Uh, uh, snel ijs. We gaan hele snelle tijden zien. Ja, de wereldrecords staan heel scherp... maar je weet maar nooit... je zal zeker toch wel een aantal persoonlijke records moeten rijden... denk ik, om echt mee te gaan doen om de prijzen. Het vergt toch ook altijd wel weer enige aanpassing bij de schaatsers. Want het is natuurlijk lekker dat, dat snelle ijs... dat je lang door kan blijven glijden. Maar dat moet je ook wel kunnen, ook conditioneel. En je moet ook wel overweg kunnen met die snelheid. En dat zagen we toch ook wel in de training. Ik zei het al, Sablikova ging onderuit. Ook Bukku is een keer onderuit gegaan toen hij een snel rondje reed. De Nederlanders... Ze hadden ook niet altijd evenveel, uh, uh, soms ook wat moeite in de bochten. Dus bijvoorbeeld zo'n 500 meter, waar die snelheid, die topsnelheid heel loog, hoog ligt. Kan meteen wel eens een, uh, een belangrijke afstand gaan worden. Sebastian Timmerman, u hoort hem de komende dagen. Met het verslag hier op deze zender van het WK Schaatsen. En naar Fiat, waar ligt nou eigenlijk de toekomst van Fiat? Is dat Italië of is dat Amerika? Premier Berlusconi wil vandaag helderheid van de directie van de autofabrikant. Fiat-topman Marchione die suggereerde onlangs dat de samenvoeging met Chrysler... kan leiden tot een gezamenlijk hoofdkantoor in Detroit, Amerika. Het leverde verontwaardige reacties op in Italië. Aan we erover praten met eh, economieverslaggever Louis Dekker. Louis, eh, als je zo'n topman zo'n uitspraak eh, hoort zeggen... Ja, dan kan je het toch ook donder op zeggen dat hij op het matje wordt geroepen bij de premier. Ja, dat heeft hij zelf denk ik ook wel voorzien, hoor. En het is ook een man die er denk ik wel van houdt. Hij is niet al te tactvol. Hij is meer van de knuppel en het hoenderhok. Hij heeft ook niet dingen gezegd. Hij heeft dingen gesuggereerd. Hij heeft gezegd, het kan best eens zo zijn over een paar jaar dat we in Amerika zitten. Ja, maar dat ligt ontzettend gevoelig in Italië. Ja, al was het maar vanwege de voorgeschiedenis... want hij heeft al meerdere dingen gezegd... die in, I in Italië niet lekker vallen. Hij heeft gezegd... die fabrieken in Italië die zijn niet rendabel. We kunnen veel goedkoper auto's produceren... elders in de wereld, ook in het voormalige Oostblok. Nou, ja. vakbonden boos, politiek boos. Nou ja, ze hebben net natuurlijk ook zo'n soort referendum gehad... bij de Fiat-fabrieken. De werknemers die hebben wel reden om hier uh, geïrriteerd te zijn. Die hebben namelijk net gezegd, oké, okay, wij hoeven niet zoveel loon erbij. Wij willen de banen houden, we willen de fabriek openhouden. En ja, als je dan een paar weken later hoort dat de baas weer uh, dingen zegt... die de zaak weer op de kop kunnen zetten, dan ben je niet blij. Nee. Zit er ook een soort kern van waarheid in? Ik bedoel, is dit alleen een dreigement of wil die echt naar Amerika? Nou, hij is wel Amerikaans georiënteerd. Marachione staat ook bekend als eh, niet zeg maar een zuivere Italiaan, maar een wereldburger. Zoals je ze heel vaak in de auto-industrie ziet. Eh, Bedenk daarbij dat hij er een wereldmerk van wil maken. He, Italië is veel te klein voor Fiat en de plannen van Marachione. Het moet een wereldmerk worden. En daarbij is het ook nog eens zo dat Chrysler en Fiat, die sinds die enorme crisis in de auto-industrie als het ware bij elkaar horen. Chrysler is groter dan Fiat. Dus er valt wat voor te zeggen om dan op zijn minst hardop na te denken... of Turijn wel de meest logische plek is. Maar is Detroit dan de meest logische plek? Nou, Misschien ook niet, maar er ligt wel veel braak in, uh, in Detroit. Er zijn ook heel veel productiefaciliteiten die uh, ja, nu niet echt gebruikt worden. Dus er ligt daar veel voor het oprapen. En Detroit heeft wel de uitstraling van de auto-industrie... Je kunt er wel veel mee. En misschien doet het nog extra pijn... omdat Fiat eigenlijk staat voor Italië. Ja, dat weten weinig mensen. Maar het is Fabrica Italiana Automobili Torino. Dat is de afkorting. Inmiddels weten we allemaal dat het Fiat is. Maar daar begon het mee in 1899. Dus je snapt hoe gevoelig het ligt als dat Italiaanse aspect steeds minder belangrijk wordt. En gaat hij nou vandaag bij Berlusconi zeggen... sorry, uh, meneer uh, de premier, ik heb het niet zo bedoeld. Uh, natuurlijk blijven we in Italië. Ja, zoiets gaat hij wel zeggen. Dat heeft, heeft hij ook wel vaker gedaan. Maar hij zal ook wat toevoegen. Hij zal ook zeggen... Er zit een kern van waarheid in, maar wees niet bang meneer Berlusconi. Wij blijven echt wel in Turijn. Maar wij zullen, als we integreren met Chrysler, meer kantoren nodig hebben. Meer hoofdkantoren in de wereld. We willen er ook in in Detroit. We willen ook naar Brazilië. We willen ook naar Azië. Maar we gaan echt niet weg uit Italië, hoor. Oké, okay, dankjewel, Louis. Louis Dekker was dat van de Economie Redactie. En van Italië naar Zeeuwse Vlaanderen. Zeeuwse Vlaanderen presenteert zich dit weekend... voor het derde jaar op rij op de emigratiebeurs in Houten. En ze hebben er succes mee, want het afgelopen jaar... verhuisden 40 gezinnen naar Zeeuwse Vlaanderen. Gerry en Norbert Kea die waagden vijf maanden geleden de stap. Ze verhuilden Ijsselstein, dat ligt bij Utrecht... voor Hengstdijk, dat ligt bij Hulst. Verslag even Karin Alberts zocht hen op. Vanuit de achtertuin zicht op uitgestrekte akkers... een dijkje in de verte, bomen... Het huis, buurhuis is uh, een paar honderd meter verderop. En dan draai ik me om. Een vrijstaand huis aan de dijk. Hier zijn jullie voor gekomen, Gerry en Norbert Kea? Ja, dit is wel uh, wat we echt, echt willen, ja. Heerlijk rustig, heerlijk ruim. Genieten van de natuur. Ja, dat is het uh, ja, eigenlijk wel. In september zijn jullie hier komen wonen. Maar wat was nou de drijfveer? Wat heeft jullie daar weggejaagd uit de Randstad? Nou, we wilden gewoon ons, uh, meer ruimte hebben voor onze uh, hobby's. En, uh, en wat meer rust gewoon. De gejaagdheid van, uh, en, de, en de gang van de, van de mensen is uh, zo normaal geworden daar. En uh, na de operatie 2008 heb ik gewoon gezegd van... Oké, okay, wat wil ik? We willen gewoon meer ruimte hebben voor, uh, voor schilderen, voor onze hobby's. Muziek maken, uh, hele grote luidsprekers uh, gewoon restaureren. Nou, daar heb je gewoon ruimte voor nodig. En waarom, als je dat ook nog een keer in een mooie omgeving kan. Ja. Waarom dan Zeeuws-Vlaanderen en niet uh, elders in Zeeland? Ja, mede ook door de, ja, de mentaliteit van de mensen. En de goede mentaliteit van de mensen. De, het Brabants-Belgische, dat proef je gewoon heel erg. Ja. Meer dan in Goes of in Middelburg? Ja, dus ja. Dat, is toch, uh, dat is toch een hele andere, andere aan de slag, mensen om het zo te zeggen. Het is een hele andere achtergrond. En je merkt hier gewoon dat de Belgische inslag en waarschijnlijk ook het, het katholieke. dat er toch wat meer feest in de mensen zit hier. Ja. Rust en ruimte, nou, dat heb je ook in Canada, in Australië. Ook allemaal vertegenwoordigd op de emigratiebeurs waar jullie <lacht> hebben rondgekeken. Ja. Is dat nog een overweging geweest, echt naar het buitenland te gaan? Ja, ik ben uh, verschillende keren ben ik in Australië geweest en uh, ik heb nog wel wat andere stranden op de wereld gelegen. Maar uh, uh, dit is toch wel te vergelijken, qua mogelijkheden zeker. Nou, en vanuit de tuin zagen we de mast die we nu vanaf deze dijk naast ons zien. Een paar honderd meter opgeschoven. Waar staan we nu? We staan nu bovenop de dijk in de Westerschelde, bij het uh, Kampense Gemaal, of het Gemaal van Kampen eigenlijk. En je ziet met laag water dat er een prachtig natuurgebied zich eigenlijk heeft blootgelegd. Ontzettend veel vogels, ontzettend mooi om te zien. Nou, en hier loopt u dan met de honden? Ja, heerlijk hè. Het voorlopig atelier van Gerikea. Ja. Wat maakt u? Ik maak uh, ja, beelden en nu hoofdzakelijk schilderijen. De beelden zijn een beetje op het uh, tweede plan gekomen... Abstract portretten en um, dadelijk komen we zeer zeker, komen de landschappen er ook bij. Zo, het is weer uit. U bent nu voor uzelf aan het werk, maar dit is ook waar u uw geld mee verdient, hè? Ja, dit is onder andere waar ik ook mijn geld mee verdien. Het, is, uh, het zit echt heel breed in de, in de technische dienstverlening, uh, de klusbedrijven, mogelaarswerk en dat soort zaken. En er is genoeg werk te vinden hier in zeeuws vlaanderen Ja, het is, uh, hier is ontzettend veel uh, te doen nog. Het wordt, uh, je kan ook merken dat het uh, toerisme het nieuwe seizoen weer begint. Het wordt, volop mensen worden er gevraagd, volop kansen, volop mogelijkheden. Maar is er nou helemaal geen één nadeel te bedenken? Is het één groot feest wonen in Zuid-Vlaanderen? Wat ik wel eens jammer vind, is dat je uh, niet meer zo spontaan uh, kan zeggen: "Jongens, ik kom even, uh, even een, een bakje koffie drinken of uh, nou ja, een borreltje drinken bij elkaar." Dus uh, ja, eventjes snel naar je ouders. Dat is uh, natuurlijk ook niet meer uh, erbij. Maar dat zijn maar hele kleine zaken. Ik bedoel, het is uh, met een paar uur rijden ben je overal gewoon.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 Bloedvraak en gerechtigheid staan centraal in Un Oresteia. Het vermaarde muziektheaterwerk van Xenak is gebaseerd op Aeschylus tekst. Een samenwerking van Asko Schoenberg, Vokaal Lab en Muziektheater Transparant. 24 februari Muziekgebouw aan het IJ. 26 februari Schouwburg Rotterdam. www.dedoelen.nl Kijk op asko In Egypte is het vertrek van president Mubarak tot diep in de nacht gevierd. Pas rond vier uur werd het rustiger op het Tahrirplein. De hele avond werden gedanst, gezongen en gezwaaid met Egyptische vlaggen. Ook werd om de berechting van de verdreven president gevraagd. In de hoofdstad van Algerije zijn 10.000 agenten aanwezig... om een aangekondigde protestmars tegen te houden. De protest in Algerije zwelt steeds verder aan door de ontwikkelingen in Egypte. De demonstranten willen dat president Bouteflika aftreedt.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 We zien vandaag grote tegenstellingen in het land wat het weer betreft. Ja, in het noorden doet het weer winters aan. In het zuiden is van koud totaal geen sprake. Op dit moment uh, zien we de grote verschillen ook al. In het zuiden ligt de temperatuur tussen 5 en 9 graden. In het noordoosten is het een halve graad boven nul. Wel is het overal bewolkt en in het midden en zuiden regent het momenteel. Nou, het regengebied dat trekt vanochtend ook naar het noorden. En doordat het daar zo koud is gaat de regen daarover in natte sneeuw en sneeuw. Het kan in het noorden en noordoosten dan ook nog tijdelijk glad worden door sneeuwval. Vanmiddag dan gaat de sneeuw weer over in regen. In de rest van het land blijft het ook bewolkt en regenachtig. Alleen in Limburg verwacht ik een redelijk wat droge periode. De maxima in het zuiden die liggen tussen 9 en 11 graden. In het noorden wordt het maximaal een graad of 3. En daarbij staat er in het noorden een gure zuidoostenwind. Vanavond dan trekt de regen langzaam het land uit en vannacht wordt het overal droog. Het wordt vervolgens nevelig en plaatselijk ontstaat er ook mist. Nou, morgen, zondag, verloopt de dag bewolkt, maar het belooft de hele dag droog te blijven. Het wordt zo'n 6 tot 7 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?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 NOS, het Radio 1 Journaal natuurlijk ook te beluisteren via het internet www.nos.nl Hou ook bijvoorbeeld een logboek bij van alle gebeurtenissen in Egypte. En natuurlijk, we twitteren de sociale media, NOS Radio 1, dat is het Twitteradres. We gaan terug naar gisteren, naar 11 februari 2011. Het was een historische dag voor Egypte. Met het meest recente nieuws en een aantal internationale media meldt zojuist dat president Mubarak en zijn familie het presidentiële paleis in Cairo hebben verlaten. Just in the last few minutes a major development here outside the palace we saw two helicopters uh, flying from the southern direction. He hasn't left the country. His presidential plane was seen by eyewitnesses landing there and we're told he is in Sharm el Sheikh. Iedereen echt dit moment iedereen bang.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 Dat deze ontwikkeling onomkeerbaar is en dat ze in een freieres Egypten mündet. Families in their cars, balloons, the Palestinian flag. And Hamas, which uh, has been very careful statements up until now, has come out and that En er zijn twee goede voorbeelden in de wereld waar zo'n land een democratische signatuur heeft. Dat zijn Turkije uh, en Indonesië. Maar er is ook een voorbeeld waar het mis is gegaan. Dat heet Iran.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 Dat was het geluid van de Egyptische revolutie. Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige van het eh, instituut Klingendaal. Bertus, um, ja, dit is de Egyptische uh, revolutie, maar de dag na die revolutie wordt het toch even tijd om de balans op te maken. We hebben ondertussen gehad Egypte, we hebben uh, Tunesië gehad. Krijgen we zo'n hele kralenketting, zoals we destijds, 1989, ook in het Oostblok hadden? Eh, nou ja, eh, dat is een beetje moeilijk eh, te zeggen... maar het, het is onmiskenbaar eh, dat er een enorme voorbeeldwerking uitgaat... als je alleen al bedenkt, eerst van Tunesië... maar hoeveel groter zal dat effect zijn als het van zo'n gigantisch groot land... en met zo'n belangrijke rol in de Arabische wereld als Egypte komt. Dus het is onmiskenbaar zonneklaar dat het effect gaat hebben. Op welke wijze dat precies uit gaat werken uh, in elke land, dat is een andere kwestie. Kijk, in Oost-Europa in de tijd hadden we te maken met regimes... die ongeveer een beetje vergelijkbaar waren... allemaal onder hetzelfde communistische uh, regime... met de, de grote Sovjet-Unie als overkoepelende onderdrukker, zal ik maar zeggen. Hier ligt dat natuurlijk uh, allemaal wat anders, maar het staat voor mij vast... dat het een geweldige uitwerking gaat hebben op de hele omgeving in het Midden-Oosten. Maar de overkoepelende factor zal misschien nu iets zijn wat we vatten onder de naam Facebook, oftewel de sociale media? Ja. Ik denk uh, dat we moeten oppassen uh, dat niet te overschatten. Kijk, het is zonder klaar uh, dat uh, de, de Facebook en de sociale media... een uitermate belangrijke rol hebben gespeeld. Maar zonder al het voorwerk en zonder de mobilisatie... Uh, die al de jaren heeft plaatsgevonden op kleine schaal... was dit ook niet gebeurd, hoor. Want uh, een aantal jaren geleden, uh, toen is ook eens een keer via Facebook... op uh, uh, 6 april, uh, dat, dat is ook de, de naam van een of de beweging... die nu de zaak erg gesteund heeft... En een van de motoren is geweest. Toen heeft men ook zoiets opgeroepen via Facebook... om uh, in solidariteit met de arbeiders in Mahal el-Kubra... In, uh, in de delta uh, bij elkaar te komen. En dat is toen uh, uh, op zichzelf alleen was het onvoldoende Is niet gelukt. Dus uh, uh, ze heeft een ongelooflijk belangrijke rol gespeeld... maar moet ook weer niet uh, die andere factoren onderschatten. We hebben het nu over de dag na de revolutie in Egypte. De vraag is natuurlijk van wat er eigenlijk precies is gebeurd. Want Mubarak is weg, maar het regime zit er nog steeds. Ja, maar dit regime heeft natuurlijk ook gezien hoe uh, Mubarak is verdreven door deze enorme volksmobilisatie. En uh, ja, als ze ook maar één les uit de geschiedenis... de heel recente geschiedenis kunnen trekken... dan weten ze dat ze niet net kunnen doen uh, of er niks is gebeurd. Ze kunnen niet als een militair regime verder gaan. En uh, Ik denk dat ze die les wel uh, verstaan hebben. En als ze eventueel doof zouden blijven... Uh, ziende blind en horende doof voor wat er gisteren is gebeurd... Nou, dan zal het volk, daar ben ik van overtuigd... Uh, overtuigd van zijn eigen kracht en vol zelfvertrouwen... na gisteren opnieuw massaal de straat op gaan. Dus ik, ik, daar ben ik minder bang voor. Nee, wat denk je trouwens dat er de komende dagen gaat gebeuren? Want er moet een soort transitieproces plaatsvinden. Die verkiezingen moeten op een of andere manier worden voorbereid. Er moet iets met de grondwet uh, gebeuren. Um, zullen ze daar inderdaad de mensen van het plein bij betrekken? Uh, dus niet per se uh, de, laten we zeggen, uh, de uh, mensen van het plein, maar wel mensen die dit, het plein als het ware vertegenwoordigen. Uh, er zullen burgers uh, betrokken moeten worden en ik denk dat het zal gebeuren. Uh, er is onder andere al sprake van een soort presidentiële overgangsraad. Uh, uh, dat is al van vele kanten gesuggereerd waarbij uh, een, een belangrijke rol wordt weggelegd uh, voor de uh, voorzitter van het constitutionele hof. Want er moeten natuurlijk ook allerlei wetten veranderd worden. Die huidige grondwet heeft totaal uh, geen enkele legitimiteit... want die is door Mubarak duizend keer herschreven... tachtig keer op, op zijn maat. Uh, het parlement zal ontbonden moeten worden... want dat is door vervalste verkiezingen tot stand gekomen. Dus uh, er zullen wel uh, mensen uh, naar voren komen... zoals die hoofd van het constitutionele hoofd... en mensen als Beradae bijvoorbeeld... of Amrou Moussa, de secretaris-generaal van de Arabische Liga... die uh, een van de meest populaire vertegenwoordiger is geweest... van het vorige regime en afstand heeft genomen in een eerdere stadium... Uh, dus ik, ik denk dat er alle formules voor zullen worden bedacht. Maar dat het bij uh, uh, uh, het leger alleen zal blijven, dat lijkt me uitgesloten. Laten we eventjes kijken naar van hoe er in de wereld is uh, gereageerd. Bijvoorbeeld gisteravond, uh, president Obama. Hij had het over een historisch moment. There are very few moments in our lives where we have the privilege to witness history taking place. This is one of those moments. This is one of those times. The people of Egypt have spoken. Their voices have been heard. And Egypt will never be the same. Egypte zal nooit meer dezelfde zijn. Amerika-correspondent Ron Linke, Wat zei Obama trouwens nog meer? Nou, naast die steun voor de demonstranten vergeleken je deze omwenteling met eerdere geweldloze revoluties. Hè? Bijvoorbeeld Gandhi in India, Martin Luther King in de Verenigde Staten, de val van de Muur in Duitsland. Maar er was toch ook wel waakzaamheid bij de Amerikanen. Hè? Dit zet sowieso de hele strategie van de Amerikanen op zijn kop in het Midden-Oosten. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat Amerikaanse kranten die schrijven... Uh, enerzijds dit is de val van Mubarak, maar aan de andere kant ook uh, zijn er kranten die schrijven militairen nemen de macht over in Egypte. Dus de Amerikanen die blijven belangstellend kijken, maar ook wel met argusogen. ogen. He, uh, opvallend was als je kijkt tot slot uh, dat Obama vrijwel niets zei over Mubarak. Dertig jaar lang loyaal bondgenoot, ondanks noemde hij nog een, een, een patriot en in die slotverklaring nauwelijks één zinnetje over moet barren. Nee, want ze stonden een beetje aan de zijlijn, hè? Want als je dat vergelijkt, we hebben deze uitzending al eerder over gehad... bijvoorbeeld over de Berlijnse muur. Nou, ja, de één president zei van iets benign Berliner... Reagan zei nog, tear down this wall. Um, hier he, ja, lijkt het wel alsof ze helemaal niks in de melk te brokkelen hadden. Nee, klopt. Zoveel invloed als in de jaren tachtig... hebben de Amerikanen dus duidelijk niet meer. Dat was ook heel duidelijk zichtbaar in de afgelopen uur. Eerst, ook in de VS, was er grote verwarring over al dan niet opstappen van Mubarak, De baas van de CIA, nota bene, die zei in het congres... hij gaat... Maar uiteindelijk ging je dus niet. En ook gisteravond weer leken de Amerikanen overvallen te zijn. En dat is zeer zorgwekkend voor Washington. Hè? Zeker als er mogelijk in de toekomst andere landen het voorbeeld van Egypte gaan volgen. Het is op zich lovenswaardig en prijzenswaardig dat die landen overstappen op een meer democratisch politiek systeem. Aan de andere kant, de Amerikanen willen daar wel zelf invloed op houden. Hè? Amerika is overigens niet helemaal zonder drukmiddel in Egypte. Er gaat jaarlijks anderhalf miljard dollar naar Egypte. Nu vooral naar het leger... Daar kunnen ze mee schuiven. Bijvoorbeeld door meer geld uh, te geven aan seculiere democratisering. Dus niet naar de moslimbroederschap, maar naar andere politieke partijen. Daarover wordt nu gesproken in Washington. Dan gaan we naar Groot-Brittannië. Egypte is tenslotte een oude uh, kolonie, een oude Britse kolonie. Hieke Jippes uh, is daar onze correspondent. Hieke, um, ja, er is ook een sterke Egyptische gemeenschap in uh, Groot-Brittannië. Um, hoe is daar gereageerd op het opstappen van Mubarak? Nou... Uh... Eigenlijk een beetje hetzelfde als op het uh, plein van de vrijheid. Uh, er zitten hier inderdaad iets van 250.000 Egyptenaren... naar schatting onder wie een derde uh, kopten... die Mubarak ongetwijfeld uh, graag uh, zien gaan als uh, uh, christen-Egyptenaren. Maar er is hier ook verdeeld gereageerd. Aan de ene kant uh, blijheid over het feit dat Mubarak is uh, opgestapt. Aan de andere kant angst voor wat er nu komen gaat... Ja, en er is ook veel uh, Egyptisch geld en vooral veel Mubarak geld in Groot-Brittannië. Uh, Zwitserland heeft trouwens al laten weten die te goede te bevriezen. Hoe, hoe is dat in uh, Groot-Brittannië? Nou, de familie, uh, over de, de rijkdom van de familie uh, Mubarak en hun kliek, zoals dat nu uh, heet... Uh, gaan de wildste speculaties tussen, uh, op, op westerse banken, onder, waaronder uh, Britse banken... zou tussen de 40 en 70 miljard dollar gedeponeerd zijn. Uh, en inderdaad, Zwitserland heeft banktegoeden uh, bevroren. Uh, Engeland heeft dat uh, niet aangekondigd. Maar uh, de Mubarak's en heel veel uh, rijke invloedrijke uh, Egyptenaren, uh, hebben inderdaad sterke uh, persoonlijke banden met Londen. Gamal Mubarak, de beoogde opvolger van, uh, van Mubarak, uh, heeft of had hier uh, een huis, en daar verluid zijn er hier nog veel meer meer uh, bezittingen aan onroerend goed ook. Ja. Bertus uh, Hendricks, uh, ja, dat geld hè, dat speelt natuurlijk een enorme, uh, enorme rol. Want uh, het is een ontzettend rijke... Hieke gebruikt het woord kliek, uh, Mubarak. Die heeft echt al het geld binnengehaald. Ja, omdat er namelijk, je kon geen investering doen of geen importlicentie voor BMW bijvoorbeeld krijgen. Of je moest een percentage aan de familie Mubarak of een aandeel in die bedrijven gunnen. Een beetje op het model ook van Ben Ali in, in Tunesië. Uh, en ik denk naarmate daar meer details over vrijkomen, dat de mensen die nu nog uh, Mubarak uh, een, een beetje een deel van de twijfel hebben gegund, van hij misschien misschien wel goede kanten, uh, ja, die zullen opmerken dat zijn reputatie uh, verder zal afbrokkelen. En uh, ja, dat uh, zal ook zeg, het nieuwe regime helpen om zijn legitimiteit verder uh, te vestigen onder de mensen. Dat waren de reacties uit het Westen. Dan de reactie uit China, de andere grote wereldmacht uh, correspondent uh, Wouter Zwart. Wouter, hier dus breaking nieuws. Uh, hoe ging dat gisteren in China? Ja. Ja, Het is wel nieuws, maar breaking nieuws? Nee, absoluut niet. Als je hier uh, naar de staatstelevisie kijkt en, en de kranten hier, ik heb er eentje liggen, uh, vanmorgen openslaat. Ja, dan zie je er heel duidelijk aan af uh, dat de media hier in een spagaat zitten. Hè. Ze weten natuurlijk dat er wereldgeschiedenis wordt geschreven op dit moment. Dus ze kunnen dit nieuws onmogelijk negeren. Maar aan de andere kant, ja, ze kunnen dit ook niet te groot brengen. Want uh, ja, laat ik het maar noemen zoals het is: men wil hier geen slapende honden wakker maken. Men wil mensen hier niet op ideeën brengen. Uh, de overheid heeft hier. Hier in 1989, natuurlijk, zelf ook op een belangrijk plein zijn eigen volksopstand gehad. Uh, nou, we weten allemaal hoe vreselijk dat is afgelopen in 1989. Dus men, ja, men brengt hier de nieuwsconsumenten wel uh, op de hoogte, maar heel mondjesmaat. Ja. Nou, hoe gaat dat dan? Uh, dat zijn eigenlijk hele korte feitelijke berichten, hè, veelal gebaseerd op, op de buitenlandse persbureaus. Men zegt dan, nou, Mubarak is afgetreden, het leger heeft de macht overgenomen, men belooft rust. Maar uh, termen als volksopstand of overwinning van het volk. En, en zeker het woord revolutie, ja, dat zal hier absoluut nooit gebruikt worden. Gek eigenlijk, hè? in communistisch rood China, dat het woord revolutie niet gebruikt wordt. Precies, nou niet, niet in deze term, laat ik het zo zeggen. In deze ja, context. Precies, precies. Nou, ja, vandaar dus terughoudendheid. Dankjewel Wouter, Wouter Zwart. En je dankjewel ook voor jouw analyse over Egypte. Na acht uur nog veel meer over Egypte. Want dan hebben we oud-minister Ben Bot over de regime change in Egypte. Hoe gaat dat trouwens in zijn werk achter de schermen? De verkeersinformatie past u op voor gladheid in het noordoosten van het land. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Voordat die verkiezingen in Egypte aan de beurt zijn, zijn eerst wij aan de beurt. Op 2 maart namelijk kiezen we de Provinciale Staten. En daarmee indirect ook de Eerste Kamer. Dit weekend brandt de campagne los. Partijen gaan massaal het land in. En zondag is ook het eerste grote debat. En dat wordt gehouden hier op deze zender, op Radio 1. Politiek redacteur Joost Vullings is een van de twee mensen die dat gaat leiden. Samen met Luzella Carasso trouwens. Uh, Joost, um, lopen we al een beetje warm trouwens hier in Nederland voor die verkiezingen? Nou, een kwart van de Nederlanders is niet eens op de hoogte dat we weer naar de stembus mogen. Blijkt uit een onderzoek van een TN TNS NIPO een, een opdracht van het Binnenlands Bestuur. En 47% van de Nederlanders zegt nu zeker te wel te gaan stemmen. Kortom, het is maar goed dat de campagne begint... want het enthousiasme is dus niet heel erg groot. Het is ook de derde keer in een jaar dat we weer naar de stembus mogen. Nou, de politieke partijen die zijn wel gemotiveerd... want ja. de inzet is groot. Ja, krijgt het kabinet ook de meerderheid in de Eerste Kamer of niet? Nou, als dat niet gebeurt, dan heeft het kabinet een heel groot probleem. Dus de inzet is groot. Ja, het probleem is altijd van wie komen de stemmen hè, voor de politieke partijen. Dan komt mijn achterban uh, op. Bij het CDA was dat eigenlijk nooit een vraag... tot de laatste verkiezingen. Um, hoe, hoe ligt dat? nu uh, met die achterbannen. Nou ja, datzelfde onderzoek van TNS-Nipo eh, blijkt dat de opkomstbereidwilligheid... zoals dat heet, op dit moment van de, de achterban van de oppositiepartijen... D66, PvdA en GroenLinks het best te noemen is. Het CDA zit daar wel kort achter. Eh, maar de achterban van de VVD en de PVV die blijven daar ver bij achter. Dus dat is echt wel een probleem voor de coalitie. En bovendien is het aandeel eh, PVV-stemmers dat weet... dat er verkiezingen zijn in maart, nog relatief het laagst te noemen. Dus kortom... Eh, ja. Wederom voor die partijen is echt werk aan de winkel, want je moet niet alleen mensen in deze campagne overtuigen van het feit dat je de beste partij bent met de beste ideeën, maar je moet je kiezers ook de urgentie laten voelen dat hun stem ook echt nodig is en dat ze naar die stemmes moeten gaan. Nou goed, morgen um, is de eerste kans voor kiezers om uh, kennis te maken met alles en iedereen die meedoet, in ieder geval aan die eerste Kamerverkiezingen, het eerste grote verkiezingsdebat. Uh, wie doen er allemaal mee? Uh, de VVD heeft uh, Luc Hermans afgevaardigd. Hij is de, de lijsttrekker voor de eerste kamer voor de VVD. Uh, Job Cohen, de fractievoorzitter van de PvdA, komt. Uh, CDA stuurt Alco Brinkman, ook de lijsttrekker uh, voor de eerste kamer. Nou, voor de, voor de PVV krijgen we een debutant. deboutant. We zeggen op het hoogste niveau, maar Giel de Graaf. En dan krijgen we Roemer, namens de SP, uh, Jolande Sap voor GroenLinks. Alexander Pechtold voor D66. En dan hebben we nog Marianne Thieme voor de Partij voor de Dieren. Dus ja. acht mensen voor druk. Het wordt een druk programma. We hebben ook twee uur uh, de tijd. Maar goed, de, de, de PVV die nemen misschien een klein beetje een gok... Hè, met die nieuweling De Graaf. En de, die staat dan tegenover zo'n uh, ervaren man. Want die uh, draait al volgens mij dertig uh, jaar mee als, als Brinkman. Ja, nou, ja ik, ken, ik ken De Graaf niet. Maar het feit dat Wilders het aandurft met hem... dat zegt echt ontzettend veel. Uh, Wilders houdt absoluut niet van risico's... Ja, dus ik ga er echt vanuit dat hij het goed gaat doen. En dat hij zijn mannetje staat. En overigens, eh, inderdaad, Hermans en, en, en Brinkman zijn zeer ervaren. Maar ze hebben al een keertje gedeporteerd met z'n allen in Amsterdam. En mensen die erbij waren, die zeiden wel... je kan wel merken dat Hermans en Brinkman politici zijn... die maar zeggen, 15 jaar geleden heel erg actief waren. Het debat is inmiddels eh, veel sneller geworden. Veel Daarom gaat het geworden. ook naar de Eerste dus Kamer. Weet, hebben zij meer een probleem dan die meneer de Graaf. <laughs> ja. en eventjes nog de, de onderwerpen. Waar gaan jullie het morgen over hebben? Uh, over uh, onderwijs. Uh, economie, uh, over asiel en immigratie, uh, over veiligheid en natuurlijk ook over de rol van de Eerste Kamer. Hoe politiek mag het daar worden? En daarnaast interviewen we iedere politicus nog een keertje rustig, één op één. Goed, Lucella Carrasso en Joost Vullings morgen te beluisteren op deze zende Radio 1. Het eerste grote debat. Sterkte ermee en succes, Joost. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Goedemorgen, Martijn. Martijn naar huis. Ja, goedemorgen. Nou, uiteraard in de ochtendkranten volop aandacht voor het vertrek van Mubarak. Foto's van juichende Egyptenaren staan op bijna alle voorpagina's. Hij is weg, kopt het AD boven een van die foto's. Trouw houdt het op Dag van het Volk. En de Telegraaf schrijft... Volk Egypte wint. Prachtige foto's inderdaad. De Engelstalige Al Jazeera meldt dat miljoenen mensen in Egypte... de straat op zijn gegaan om het vertrek van Mubarak te vieren. Volgens de nieuwszender leidt zijn machtsoverdracht een nieuw tijdperk in. Een tijdperk van optimisme in de hele Arabische wereld. Een van de belangrijkste criticasters van Mubarak's bewind... Mohamed El Baradij, schrijft op Twitter dat Egypte weer een vrije en trotse natie is. De Egyptische Google-directeur die de aanzet gaf tot het verzet. el Ghonim kijkt op Twitter naar hoe het nu verder moet. Hij schrijft... Lieve Egyptenaren, ga op zondag weer aan het werk... en werk harder dan je ooit gedaan hebt. Zo kun je helpen om het land nu verder te ontwikkelen. Ghonim heeft op Twitter ook een link naar wat hem betreft... het protestlied voor de revolutie. Al spijt het hem dat niet iedereen de Arabische teksten kan verstaan. Hoe MUZIEK Je gaat dat even vertalen? Klinkt best aardig. Nou Zorgen over hoe het nu verder gaat uh, zijn er ook, met name in Israël. Het land leefde jarenlang in vrede met buurland Egypte, dankzij Mubarak. Volgens de Israëlische krant Haaretz heeft Mubarak's vertrek iets tegen strijders. De dictator is weg, omdat de demonstranten meer democratie eisten... Daarvoor in de plaats krijgen ze een natie onder controle van het leger. Ook de Britse krant, die Independent, stelt vragen bij de positie... die het leger in de toekomst in zal nemen. De militairen hebben de betogers gezegd dat ze broers zijn. We zullen zien, aldus de krant. Arab News, een Engelstalige krant in Saudi-Arabië... schrijft dat het leger wel degelijk is gebogen voor de betogers. Het zijn de mensen die voor verandering hebben gezorgd, zegt de krant. Het leger heeft gewoon gereageerd op de gebeurtenissen. Schrijver en journalist Thomas Friedman zegt in de New York Times dat er vermoedelijk een heleboel verontruste koningen en autocraten zijn. Van Noord-Afrika tot Burma tot Peking. In de Nederlandse kranten ook nog ander nieuws. De Telegraaf bijvoorbeeld schrijft over de verhoging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 130 kilometer per uur. Volgens de krant wil het kabinet zo snel mogelijk de snelheid op tientallen trajecten verhogen. Niet op de slechts vier trajecten die tot op heden bekend zijn. De plannen van minister Schultz gaan dus verder dan tot nu toe werd gedacht. De verhoging wordt op de meeste wegen buiten de Randstad kansrijk geacht. Waar het kan, gaat het gebeuren, zegt minister Schultz. En als het een haar ligt, moet het binnen deze regeerperiode... op een derde van de aanwegen zover zijn. In de Volkskrant een portret van Machiel de Graaf... de kerstverse lijsttrekker voor de PVV voor de Eerste Kamer. Volgens de krant speelt Wilders met de Graaf op veilig. De huidige PVV-fractievoorzitter in Den Haag is een vertrouweling van hem. Als de Graaf senator wordt, blijft hij ook lid van de Haagse gemeenteraad. En dus kiest de partij opnieuw voor iemand die verschillende politieke werkzaamheden combineert. Bij geen enkele partij komen functiestapelingen zo vaak voor als binnen de PVV. En dat legt de partij volgens de krant geen windeieren... Mede omdat Wilders in dat systeem het onbetwiste gezicht van de partij blijft. Zal ik nog één klein sportbericht doen uit de Telegraaf. Mario Been was gisteren weer leuk in de weer. Hij kreeg een vraag van een Japanse verslaggever over die nieuwe ster bij Feyenoord. Die Japaner, Rio Miyagi, de verslaggever vroeg of uh, Been misschien een nieuwe Messi in huis heeft. Nee hoor, zei hij, uh, Rio is nog lang geen Messi. Ik vind hem eerder nog een vorkie. Mario Been, de trainer van Feyenoord over zijn Japanse aankoop. Straks, na acht uur natuurlijk, in dit Radio 1 Journaal. Nog meer nieuws uit Egypte. We hebben een reportage daar, zo Sander van Horen. We hebben aan de lijn natuurlijk ook Hans-Jaap Melissen... die van begin tot eind rondom dat Tahirplein heeft gezworven. En we praten met Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken... over de toestand nu in Egypte en hoe het verder moet. Troskamerbreed gaat voor de verkiezingen het land in. Straks live vanuit Maastricht.